10 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Tweede Kamer stemt in met de manier waarop het kabinet... de nieuwe inlichtingenwet wil aanpassen. Naast de coalitiepartijen lijken in elk geval ook GroenLinks... PvdA en SGP het eens te zijn met de veranderingen. De wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten wordt aangepast... vanwege de uitslag van het referendum. De meerderheid stemde toen tegen. In het Kamerdebat zei minister Ollongren... dat het om substantiële wijzigingen in de wet gaat... die ook in de praktijk iets betekenen. Air France KLM en de Britse prijsvechter EasyJet... hebben samen een bod gedaan op de Italiaanse luchtvaartmaatschappij Alitalia. Dat hebben verschillende bronnen gezegd tegen persbureau Bloomberg. Ook investeringsmaatschappij Cerberus zou meedoen met het bod. Alitalia ging vorig jaar failliet. Er zouden meer partijen zijn die de Italiaanse maatschappij willen overnemen. Een van de biedingen zou van de Duitse maatschappij Lufthansa zijn. President Trump bereidt zich voor op een reactie op de aanval met gifgas op de Syrische stad Douma. Hij heeft een reis naar Zuid-Amerika die vrijdag zou beginnen afgezegd. De Amerikanen zijn ervan overtuigd dat het Syrische leger achter de aanval op Douma zat. De afgelopen dagen is overlegd met Frankrijk en Groot-Brittannië. De Franse president Macron zei vandaag dat een aanval op een Syrische opslagplaats voor chemische wapens tot de mogelijkheden behoort. De Oranje vrouwen hebben een belangrijke stap gezet... op weg naar het WK-voetbal in Frankrijk. Oranje won vanavond met 2-0 bij Ierland. De voornaamste concurrent in kwalificatiegroep 3. De doelpunten kwamen van Linet Berestein en Sherida Spitsen. Dat is weer. Stevige buien met onweer. Vooral in het zuidoosten, zuiden en midden van het land. Vannacht minder buien, dan is het 10 graden. Morgen in de loop van de dag droog en wat zon. Het wordt 15 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Ja, nog een uurtje langs de Lenden omstreken. En uh, het is nog steeds niet uh, gespeeld in uh, de twee wedstrijden in de kwartfinales... die vanavond in de Champions League worden gespeeld. Alhoewel, door die goal van Liverpool die we net even snel melden... lijkt City-Liverpool wel klaar. Maar dat andere duel, uh, niet mee. Ja, daar moeten er nog vier bij uh, op uh, dat veld in Engeland. Maar het staat 2-0 bij Roma-Barcelona. Nog eentje en Barcelona ligt in het stadion Olimpico gewoon uit... naar die 4-1 van een week geleden in Spanje. Dat wordt spannend. Zometeen hebben we voor u het indrukwekkende verhaal van zelfster Annemieke Bes. Tijdens de Volvo Ocean Race had zij op de boot bij de zeilen die overboord sloeg en niet meer werd teruggevonden. En wat gebeurt er als je terminaal zieke jonge mensen in gesprek laat gaan met mensen met suicidale klachten? Gedachten, bedoel ik. En dat is het idee achter een nieuw programma vanaf morgen te zien. En hier in de studio zijn straks Remy en Charissa die openhartig vertellen over hun situatie. Ik wel zeggen, want de eerste aflevering hebben wij al gezien. En worden zo een financieel directeur die stage loopt als straatkrantverkoper. Maar eerst zetten we even het belangrijkste sportnieuws op een Nederlandse voetbalsters hebben een belangrijke stap gezet richting het WK van volgend jaar in Frankrijk. Oranje won in Dublin met 0-2 van Ierland en verstevigt zo de koppositie in de kwalificatiegroep. Straks hoort u de reacties. En bij de Brabantse pijl wordt morgen stilgestaan bij de dood van Michael Golaert. De Belg die uh, tijdens Parijs Roubaix getroffen werd door een hartstilstand. Zijn ploeg, Verandas Willems, uh, zal als laatste op het podium van de ploegenpresentatie komen. En dan zal er een minuut stilte worden gehouden. De ploeggenoten van Golaerts, die uh, we zullen ook het eerste rondje na de officieuze start aan kop rijden. Wout Poels start zondag in de Amstel Gold Race. Poels liep vorige maand een sleutelbeenbreuk op in Parijs-Nice... en moest daarna onder het mes. Hij is dus precies op tijd hersteld om mee te doen... aan de enige Nederlandse klassieker. En de Jupiler League-wedstrijd tussen Jong-Ajax en NEC... zal maandagavond worden overgespeeld. Vorige week won Jong-Ajax met 2-0 van NEC... maar na afloop bleek dat er een geschorste speler mee heeft gedaan... bij de Amsterdammers. Die wel kan van groot belang zijn in de titelrace. NEC en Jong-Ajax staan allebei twee punten achter op de koploper. Fortuna Siddard. Robin Haasen is het gravelseizoen slecht begonnen. In Marrakesh werd hij al in de eerste ronde uitgeschakeld. Haase verloor op het Marokkaanse gravel in een drie-setter van de Bosnier Mirza Basic, die 50 plaatsen lager staat op de wereldranglijst. Ja, we gaan nu even naar het matchcentrum, natuurlijk naar uh, Ragnar Niemeijer, want uh, wat een spanning, met name bij uh, Roma tegen Barcelona. Dat uh, hebben niet veel mensen zien aankomen, denk ik. Nee, volgens mij jij ook niet, een nee. minuutje of wat geleden. Nee, nee, nee dat maakt ook helemaal niet uit, want dit zag eigenlijk niemand aankomen. Hoewel het beeld van de wedstrijd wel steeds in het voordeel was van Roma. 66 minuten ruim onderweg, er is nog wel eventjes te spelen. Staat de 2-0 strafschop van de Rossi. Hard aan de rechterkant langs de doelman te steken die wel in de richting van de bal ging. Maar die bal van de Rossi was zo hard dat hij er toch wel in ging. Allemaal onder toezicht oog overigens van Francesco Totti die natuurlijk vorig jaar gestopt is. Die andere clublegende, de Rossi is ook zo'n oude strijder. Bal nu in de middencirkel bij, bij Strootman. De aanleiding voor die penalty nog eventjes een minuutje eerder. Zeko, ja... Langdurig vastgepakt, opzichtig vastgepakt aan de arm door Piqué. Die twee zijn nu ook weer met elkaar in duel aan de rechterkant, buiten het strafschopgebied van Barcelona. Dat wel een tikje meer gas geeft, maar toch weinig grip krijgt op deze wedstrijd. Zeko, bal wordt weggehaald door Rakitic met het hoofd. Strootman brengt hem hoog weer in. Dit zijn de momenten en daar is ook de kans. Een uh, poging uh, van Nanko Lam, de Belgische, uh, ja zeg maar eventjes, uh, strijder. Hij uh, van de Metertjof, uh, nou 10-11, bal valt uit de lucht, dan moet hij het ineens doen. Hij is wel eerder bij uh, de bal dan Nelson Semedo. Maar natuurlijk niet echt de speler die je in scoringspositie wil hebben. Zo loopt dit nog met een sisser af. Maar er is nog een kwart wedstrijd. Er is nog tijd zat om die derde erin te krijgen. Ik zal even te kijken. Wat deed Roma vorig jaar in de Champions League bijvoorbeeld? Maar daar speelden ze toen helemaal niet in. Ze speelden vorig jaar in de Europa League. Nou, dan zou je een jaar, een jaar later dus zomaar Barcelona kunnen gaan uitschakelen. Weer is de balbezit voor de Romeinen. Aan de linkerkant van het veld. Met Kolarov. Hoekschop weggegeven door Barcelona. God, wat is het spannend. Ja, het publiek leeft natuurlijk geweldig mee. Italiaanse Tivosi hadden hier ook geen rekening meer mee gehouden, Maar net als uh, Liverpool, of althans bij de wedstrijd van Liverpool... ...waar Manchester City zich een hele goede uitgangspositie verschafte al vroeg. gold dat dus ook uh, voor dat snelle doelpunt van Zeko bij Roma tegen Barcelona. Nou, waar is die hoekschop? Komt hij? Ja, natuurlijk in de richting van de lange Zeko. Maar Barcelona kopt hem weg met Piqué. 69 minuten, twee keer op de klok en twee. 1-0 bij Roma, Barcelona en 1-1 bij die andere wedstrijd... naar die gelijkmaker daar van Salah. Ruim twee weken geleden eiste de Volvo Ocean Race een zware tol. De Brit John Fisher sloeg in de zuidelijke oceaan overboord... en werd ondanks een langdurige zoektocht niet meer teruggevonden. Fisher was bemanningslid van Team Sun-Hung kai Scallywag, Dat is de boot waarop ook Annemieke Bes mee vaart. De Nederlandse zeilster is voor een korte periode in Nederland... om een beetje bij te komen van de dramatische gebeurtenis. Floris van Hoorn sprak met de zeilster die het ongeluk van dichtbij meemaakt. Ik was aan dek. Um, ik was ja, druk in mijn rol. Want ik, ik ben aan het grootzeil. Dat is zeg maar dat, uh, ja, het grote lapzeil. En um, ja, op het moment eigenlijk, ja, dat de vis naar voren loopt... krijgen we een hele rare golf en maken we echt een sweeper en slaat de boot om. En dat is natuurlijk een ja, behoorlijk grote boot. Dus het is echt een hele grote massa wat, wat plat gaat. En um, ja, dan ga je een protocol in om dat te herstellen. Dus de boot rechtop te kragen. Maar dat is niet iets wat je ja, 1, 2, 3 doet. Daar heb je echt het hele team voor nodig. Uh, en het is ook een gevaarlijke situatie. Want je kan, uh, als je niet gelijk uh, handelt, dan kan je de mast breken. Uh, en, en met alle gevolgen van dien. Dus dat was mijn taak. Dus ik was eigenlijk een soort van muur aan het klimmen. Want die boot is natuurlijk volledig op zijn kant. En ik ben zelf... zit natuurlijk ook vast. Als dus je, je klimt echt... Ja, als een soort muur klimmen. Kom, klim je waar je heen moet. En in de tussentijd uh, hoor je Ben roepen naar vis En zie je hem eigenlijk over de, uh, over de stek, hè, alle zeilen, het water inrollen. En uh, weet je dat je ja, moet zorgen dat je... je kan niet, ik kon mijn taak niet loslaten. Dus ik moet... Uh, dat doen en uh, ben onver zich over vis. probeerde hem nog te pakken maar zat zelf ook vast aan het stuurwiel. en uh, moest zich daarna losmaken en toen was hij eigenlijk al aan het wegdrijven en ondertussen moest ik dus de andere taken doen en kwamen alle bemanningsleden aan dek en dan, ja, dan kunnen we heel snel, redelijk snel uh, handelen maar dat, dat nog gaat daar ja, twintig minuten uh, minimaal in zitten om de boot er uh, rechtop te krijgen. Was er paniek? Geen paniek, maar wel zorgen. Um, op het moment dat ik het, uh, de kool hoorde man overboord en uh, nippen naar, uh, ben naar vis hoorde roepen, wist ik dit is een foute boel. Want je, je weet, je ligt op ondersteboven. Dus je kan er ook niet zo snel bij komen. Dus dat is wel. Uh, je bent wel heel bewust van de situatie. Maar dat, dat juist. Zorg uh, zorgt er ook voor dat je echt cool blijft. Maar dat je weet van oké, okay, we moeten zorgen dat we zo snel mogelijk de chaos weer op orde hebben. Zodat we naar hem toe kunnen. Ja, want hoe was die zoektocht? Want ik kan me voorstellen dat daar op een gegeven moment ook wel een soort ja, angst. Misschien ook wel paniek toeslaat van oh jee, we moeten hem vinden. Nu. Ja, absoluut. Het is, uh, ja, je, je bent zo in het moment bezig. Je blijft zoeken. Ik was ook echt het besef van tijd compleet kwijt. En je, je gaat gewoon, je wil zo graag dat je hem kan vinden. Maar je weet ook ondertussen dat het watertemperatuur gewoon waanzinnig koud is. Je weet, er komen buien over. Er staan huizenhoge golven. Het is, het is niet makkelijk om iemand te vinden, iets te vinden. En buiten dat moet je dus zeg maar, de boot ook verplaatsen tegen de golven in. En ja, dat... Ja, het, het gaat niet sneller dan het gaat. En ja, de tijd tikt door. En je, je weet gewoon, het moet nu echt wel gaan gebeuren. We moeten het moet nu echt gaan vinden, ja. Op een gegeven moment besluiten jullie om te stoppen met zoeken. Hoe komt zo'n beslissing tot stand? Als het aan ons ligt uh, en aan het hele team, hoor, dan, uh, dan blijf je gewoon. Waar we nu nog aan het zoeken. Uh, en ik ben sowieso uh, het besef van tijd kwijt. Want het was schemer dat het gebeurde. En uh, ja, uiteindelijk de, de uren tikken door. Uiteindelijk bleek dat we meer dan zes, zeven uur gezocht hadden. En op een gegeven moment dan uh, komt er een moment dat de navigator en de en de schipper eigenlijk met elkaar beslissen van, goh, hij kan uh, niet meer leven zijn. Dus we zijn nu aan zoeken naar een lichaam in plaats van een levend persoon. En op een gegeven moment ja, hebben we alle zoekpatronen gedaan. En hebben ze dan een goed beeld van, van ja, hoeveel tijd het nog zou kunnen kosten. En ja, dan moet er een knoop doorgeakt worden. En dat is natuurlijk het super heftige werk van de schipper. Want je wil hem niet achterlaten? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee dat is echt het laatste wat je, wat je wil. Ja. Ja, op het moment dat John Fisher overboord sloeg... bevond de boot van team Sung Kai Skellyweg zich in de zuidelijke oceaan... op zo'n 2500 kilometer ten westen van Kaaphoorn. Men was net Point Nemo voorbij gevaren. Het punt uh, op aarde waar, wat het uh, verste weg ligt van land. De boot van uh, en, en met Annemieke Bess koos ervoor om terug te varen naar Chili. Een tocht van ongeveer een week. Een bijzondere tocht. Voor mij was denk ik het hele... Ja, die hele Eigenlijk de hele week terug naar Puerto Montt was wel een, een heel emotioneel en, en je, ja, het is echt je, zo emotioneel. Je, je hebt één moment ja, ben je heel verdrietig, op het andere moment ja, heb je, weet je, grappig, deel je grappige momenten, uh, of, of, uh, herinneringen, uh, ja, heel, heel wisselend en ja, dat, dat is denk ik nog wel iets wat nog wel een tijdje blijft. Maar is het besluit genomen om toch door te gaan in de race? Ik denk, uh, ik denk na twee dagen ongeveer. De eerste twee dagen hebben we echt gebruikt. Echt, het was echt puur van oh, even alles laten bezinken. En daarna was het echt duidelijk van, nee, we willen dit, dit door. We willen... Uh, en natuurlijk een beetje afhankelijk van de eigenaar uh, en de sponsor en, en wat, wat natuurlijk iedereen, hoe iedereen erin staat. Maar dat was echt heel duidelijk van nee, dit, dit willen we afmaken, ja. Heb je zelf overwogen om te stoppen? Nou, het gaat wel even één keer door je hoofd. Maar nee, dat is, uh, stop is, van stop is geen, geen sprake. Nou, absoluut niet. Nee, Vince um, en ik waren natuurlijk een van de iets ouderen in het team. En wij uh, hadden allebei... We heel bewust van, dit is eigenlijk al ja, een lifetime dream, zeg maar. Om de, de race te doen. En hij was ook heel goed. Hij was onze bootcaptain uh, ook. Of de crewcaptain. Um, om eigenlijk ja, ons allemaal een beetje bewust van te houden. Ook de jongeren... Uh, ...garden zullen we zeggen, om, uh, ja, weet je, besef, weet je wel wat voor voorrecht, voorrecht we zijn om deze race te mogen doen. Je, je bent nu even terug in Nederland, geen geplande uh, thuiskomst eventjes. Hoe belangrijk is het dat je weer even in Nederland bent? Uh, ja, ik, ik zelf, uh, tijdens de, ja, de tocht zeg maar, naar Chili had ik heel duidelijk van... ook. Ik merk wel even, ik ben wel echt even helemaal leeg. Ik wil echt, ik graag gewoon even naar huis. Even mezelf opladen om weer verder te kunnen. Uh, en ja, bij aankomst in Chili bleek uh, dat mijn oma ook overleden was. Ze was op zich 9, 95 jaar. En, uh, en ja, zoals het was. En mijn familie heeft heel duidelijk bedacht van nou, laten we dat alsjeblieft niet even melden als ze nog aan zee is. En dat was voor mij ook wel heel goed geweest. Uh, want dat had ik denk niet helemaal uh, getrokken. Dus het was eigenlijk dubbel goed ook daarvoor om even naar Nederland te gaan om mijn familie te zien en uh, ja om, om hier even op te laden en dan uh, ja, volgende week weer naar Brazilië te vertrekken ja en daar stap je dan weer op de boot dan ga je weer aan boord wat denk je dat je dat voor gevoel geeft ja, het is heel moeilijk in te schatten. Ik denk dat het vooral heel heftig is om, om ja, het wereldje in te stappen met alle andere teams. Want zij zijn natuurlijk, uh, ja, uh, FIS was redelijk uh, ja, bekend in de hele uh, Volvo-wereld. Ja, heel veel zeilers die, die kenden hem. En het was ook echt iemand dat als we een, een officiële happening hadden. dan zag je hem echt zo, weet je, bij het team bij het team. Dus iedereen, ja, was echt wel bevriend met, met heel veel mensen uit verschillende teams. Dus ik denk dat, uh, ja, dat is natuurlijk, ja, dat, dat delen dan wordt natuurlijk ook wel, uh, dat wordt wel heftig. En ik denk dat als we weer in de boot zitten, dat dat ook wel weer een uh, bepaalde vibe yeah, met zich meebrengt. Um, ja, dat zullen zien. En kijk je ernaar uit om weer aan boord te gaan? Kijk je er ook naar uit om weer aan te sluiten bij de bemanning? Um, ja, ik, op dit moment uh, ben ik eigenlijk nog best wel een beetje, ja, een beetje aan het landen. En, en ik denk nog steeds aan het verwerken hoor. En, ja, nou, op zich uh, denk ik gewoon dat het heel goed is, onderdeel is om, om verder te gaan. En, en uh, ja, weer elkaar... Uh, ja, gewoon weer met opgeladen batterijen, zullen maar zeggen, weer aan verder te gaan in de race. Inderwekkend verhaal van Annemieke Bess in gesprek met Floris van Hoorn. Goed, 18 minuten over 10, de Champions League. We gaan weer eens even kijken bij Rachna Niemeyer. Opmerkelijke ontwikkelingen natuurlijk. Hebben we hebben gezien dat Liverpool goal heeft gemaakt, spanning daar een beetje weg. Spanning zit er volledig op bij Roma tegen Barcelona, Rachna. Ja, want het is 2-1 voor de duidelijkheid. Nu bij Liverpool hadden we het nog oh. niet gezegd. Maar het doelpunt van uh, Firmino. 77ste minuut. 2-1 voor Liverpool. Guardiola op de tribune. Ja, dat uh, is een schot dat raak is. Gaan we verder niet veel naar kijken. Want dat was al beslist. Dat is nu nog veel meer beslist. Veel besliste kun je niet krijgen dan daar. Na die 3-0 thuis bij Liverpool. Het is Messi die uh, bij uh, Roma Barcelona de bal heeft. En Barcelona kijkt dus tegen die uh, achterstand aan van 2-0. En weet dat het bij 3-0 afgelopen zou zijn. Je kunt het je niet voorstellen, maar ja, er is toch echt gewisseld. el Sharabi er nog maar bij gegooid voor Nijn Golan, de man die we nog een keer een zacht schotje zagen lossen. Allemaal in de hoop bij Eusebio Di Francesco, de trainer, om Roma die derde goal te laten maken. En natuurlijk kan dat, maar op bezit is er aan de linkerkant bij Alexander Kolarov... De bal gaat naar het middenveld. Ineens naar de voordoor. op het hoofd van Omtiti. Afvallende bal. Voor wie is die? Nou, aan de rechterkant is het Alessandro Florenzi. Kapbeweging in Niesta is gezien en dan komt hij. Nee, hij komt er niet. Want wat een reactie van die keeper van Ter Stegen. Bal vanaf de zijkant voor het doel gebracht bij de verre paal. En dan denk ik dat het El Sharabi is die de punt van de schoen tegen die bal aan krijgt. Maar op de doellijn. Katachtige reactie van Marc-André Ter Stegen. Mocht u nog denken waarom houdt die Sillers op de bank? Nou, om dit soort momenten dus... Want uh, wat een reactie. Hey, tuurlijk ziet hij die bal op zich afkomen. Maar doet hij niets dan gaat hij erin. Hij weet hem dus te keren met de handen. En zo blijft het 2-0. Staat het geen 3-0. Heeft Roma wel de bal. En zal Roma het idee krijgen hier dat het uh, kan. Dat er mogelijkheden te creëren zijn. Die hebben ze nodig. We spelen nog 11 minuten in Roma. Het publiek gaat als een dolle man tekeer. Opening van de Rossi. Maar die bal is uh, niet goed. Want komt voorin bij niemand terecht. Nog iets meer dus dan 10 minuten. Het staat 2 uh, tegen 0, waar het 3 tegen 0 had kunnen zijn. Je hoort het niet vaak. Een financieel directeur die ervoor kiest om een dag als straatkrant verkopen door het leven te gaan. Erik Holterhuus, directeur van investeringsbedrijf OECO Credit, deed het en hangt aan de lijn om over die dag te vertellen. Erik, goedenavond. Goedenavond. Ja, directeur van een investeringsbedrijf. Ik heb even snel gegoogeld. Ik zie een mooi donker uh, pak, dure stropdas, waarschijnlijk een mooi huis ook. Um, maar dat was even allemaal anders. In ieder geval één je als straatkrant verkopen. Hoe dat zo? Nou, ook Credit uh, houdt zich bezig met het verstrekken van uh, micro-kredieten... voor ondernemers in uh, ontwikkelingslanden. Dus dat zijn allemaal mensen die in een hele moeilijke situatie proberen om zelfredzaam te zijn, zoals dat zo mooi heet. En eigenlijk doet straatnieuws hetzelfde. Dus uh, Heel veel mensen weten dat niet, maar straatnieuwsverkopers... die uh, kopen zelf die krant in en verkopen die en maken daar een marge op. En om eens te ervaren, hoe is dat nou om in een hele moeilijke situatie... je, je, je waar te verkopen, om het even zo te zeggen. En wat kom je aan tegen, ben ik eens een dagje mee gaan lopen. En hoe was het? Ja, heel bijzonder. Dus uh, kijk, hij komt twee redenen heel bijzonder. Als je zo'n dag meeloopt, dan krijg je twee soorten reacties. Mensen die uh, straal langs je heen lopen en door je heen kijken. Of mensen die heel vriendelijk zijn. Uh, dat was de enes, uh, het ene wat ik tegenkom. En het andere dat het eigenlijk een enorme kick geeft als het lukt. Hè? Dus als je iets verkoopt, dan geeft dat een enorm gevoel van eigenwaarde. En dat is ook iets... Waar we als Orico Credit aan, aan werken om mensen in ontwikkelingslanden eigenwaarde te geven. Ja, maar wat, wat, wat was. Waarom deed je dit eigenlijk? Nou, wat ik zei. Hè, dus uh, ook gewoon eens te ervaren van hoe reageren mensen op, uh, op, op anderen die in moeilijke omstandigheden zijn, die in moeilijke omstandigheden hun. Een product verkopen. Uh, ja. Wat kom je dan tegen? Hoe worden er aangekeken tegen armoede? Ja, precies. Maar dan, en, dan, nou, dan zou je is ook is gewoon kunnen kijken bij een van je eigen projecten. Maar je dacht echt, ik wil dat zelf ervaren. Ja, ja. En, ja, en dat, dat eerste... Oh, wacht. We praten zo dus eventjes verder. Hou je van voetbal? Ja, zeker. Nou, luister dan even mee. niet mee. Ja. Kom! Compleet, compleet, maar dan ook compleet buiten zichzelf en buiten zinnen. Want het staat dus 3-0 bij Roma tegen Barcelona. Het staat gewoon 3-0 uit de hoekschop. Costas Manolas. Je ziet het aankomen, want hij komt inlopen richting dat 5 meter gebied. Niemand pakt hem. En dan kopt hij hem binnen. Dan zien we een blik in de ogen van dichtbij bij Lionel Messi. Die we zelden zien. Hij is weg van dit veld. Hij weet niet waar hij het zoeken moet. Van ellende, want het staat 3 tegen 0 en dat is genoeg voor de Italianen na die 4-1 van een week geleden. De hoekschop komt vanaf de rechterkant, wordt ingedraaid door invaller Under. En dan eh, ja, is hij de machtigste van allemaal. Verlengt hij de bal vanaf de punt van het 5 meter gebied bij de eerste paal. En dan zit hij erin. Costas Manolas zou wel eens een held kunnen worden in de historie. De Champions League historie van Roma. Want het gebeurt zelden hè, dat zo'n achterstand nog wordt goed gemaakt. We kunnen wat wedstrijden uit het verleden pakken. La Coruña tegen Milan. Barcelona tegen Paris Saint-Germain kort geleden. Maar nu gaat Barcelona er misschien wel een. Nog zeven minuten voor een doelpunt voor de Spanjaarden. Het is onvoorstelbaar. Erik Holter is aan de lijn, directeur van de investeringsmaatschappij Oiko Credit, die uh, net vertelde dat het wel leuk leek om uh, eens een keer onder moeilijke omstandigheden te kijken hoe het is om, uh, om iets te kunnen verkopen. Nou, dat lukte dus. Uh, als straatkrant verkoper of straatnieuwsverkoper. verkoper. Heb je ook uh, ervaringen gehad, want dat, dat hoor je ook soms wel eens, dat mensen opmerkingen maken van, joh, uh, waarom ga je gewoon niet afwassen of bij, uh, bij, bij de Albert Heijn werken? of bij de Jumbo of waar je dan ook wil gaan werken? Nou, ik heb ze niet heel veel gehad. Ik heb... Het uh, zoel mij op dat er ook mensen gewoon helemaal door je heen kijken. Maar inderdaad, uh, want ik liep mee met een straatnieuwsverkoper... die krijgt inderdaad wel eens uh, dit soort opmerkingen. Ja, en weet je wat je ook vooral beseft toch is... Uh, ja, je bent maar aan de goede kant, laten we zeggen, van de samenleving uh, geboren. Hè? Ik heb natuurlijk eigenlijk heel veel geluk gehad. Uh, en nou ja, ik denk dat is ook een uitnodiging om dat ook een beetje... Daardoor je een beetje in te zetten voor de samenleving, wat, wat wij doen uh, vanuit Eurocredit. Maar het, het, zou, het had ook de andere kant op kunnen vallen. En ik heb met een straatnieuwsverkoper gesproken, en die, die Mind You, die verkoopt elke dag van 10 tot 8 uh, straatnieuws. En daarna gaat ze nog eventjes kantoren schoonmaken. Hm. Nou ja, die is uh, in de schuldsigning terechtgekomen, dus die. Dat is alle knopjes, alle eindjes aan elkaar knopen. Ja. Ja, dus dus ik, heb ik heb eigenlijk nooit uh, cash, geld heb cash geld in mezaam. Heb jij nog cash Nee, ik vind dat wel inderdaad een dingetje. Ik, ik, ik, ik koop wel eens een straat, maar dan hebben we het echt over uh, misschien twee keer per jaar. Maar vaak is het inderdaad, dat, ja, ik heb geen cash bij me. Nee. Maar ik denk binnen no-time zijn die mensen toch ook uitgerust met zo'n mobiel uh, pinapparaat. Dat is helemaal niet zo erg Ja. Maar wat, wat je net zegt, hè, dat mensen straal langs je heen kijken... dat is natuurlijk iets wat je vermoedelijk uh, normaal gesproken niet altijd meemaakt. Hoe, hoe voelt dat? Ja, dus de, de straatnieuwsverkoper met wie ik meeliep... die zei, het heeft, me tien, jaar het heeft tien jaar bij mij geduurd om er zo'n beetje aan te winnen. En uh, kijk, ik loop maar een dagje mee. Dus uh, ja, dan laat je misschien wat makkelijker langs je heen glijden. Maar als je dat dag in dag uit meemaakt... ja, dat doet toch wel iets uh, met mensen. Dus ik heb eigenlijk heel veel respect gekregen voor straatnieuwsverkopers. Ja. En dus ook voor mensen die wij zelf bedienen... die ook onder moeilijke omstandigheden ja. proberen te ondernemen. Ja. Duidelijk. Oké. Okay. Erik Holterus, mooie ervaring, directeur dus van OICO Krediet, was een dagje verkoper. Dank je Dankjewel. Goed, weer terug naar het matchcentrum. Want het is uh, ja, ongemeen uh, spannend geworden. Hoe lang heeft Barcelona nog om uh, die ene goal te maken, Ragnar? Ja, nog 4,5 minuut plus extra tijd. Is wel wat gewisseld. Wel af en toe wat blessures. Hoekschop Barcelona. Messi komt nog een net Messi zou het niet zijn. Nee, hij is het inderdaad niet. Je wil zeggen hij zou Messi niet zijn. Maar als hij scoort, hij doet het niet. Want uh, dribbelt zich wel door de defensie heen met wat geluk. De defensie van Roma, maar uiteindelijk wordt die bal gepakt door Alisson Becker, de keeper van de Italianen. Op het moment dat Messi van dichtbij wil uithalen, dan stuit de bal te hoog voor hem op. Het is toch een gevaarlijk moment, maar het loopt met een 6 eraf. 3-0 staat het voor Roma en net als vorig jaar zou Barcelona er dus in de kwartfinale uit kunnen gaan. Dat zou toch sensationeel zijn. De Spanjaarden die werden uitgeschakeld vorig jaar door Juventus. Dat uh, was allemaal wat. Nou, we gaan kijken. 3,5 minuut nog. Bal gaat naar voren toe. In de richting van wie? Nou, de doelman van Roma is er als eerste uit. Bal bij de middenlijn. Alba trapt hem naar voren toe. Het is uh, paniekerig. Barcelona heeft nooit in deze wedstrijd gezeten. Messi wordt onderuit gekegeld, maar dat uh, levert geen vrije trap op. Dan wordt er gesprint aan de rechterkant van het veld door de Under. De man van uh, de hoekschop, waaruit werd gescoord door Manolas... Die is niet snel genoeg. Een uh, invaller bij Barcelona gekomen. Dat is uh, André Gomez voor Iniesta. Aanvoerdersband uh, is uh, denk ik dan naar Messi toegegaan. En uh, we zien ook Alcácer in de ploeg voor Busquets inmiddels. Ja, hij zou uh, een doelpunt moeten maken, maar ik heb er niet zoveel vertrouwen in dat dat gaat gebeuren voor Barcelona. Barcelona heeft te weinig afgedwongen. Heeft nooit hier in de wedstrijd gezet. Heeft het balbezit het grootste gedeelte van de wedstrijd gelaten. Of moeten laten misschien wel aan A.S. Roma. Roma dat zet druk. Doet dat op de defensie van de Spanjaarden. Druk gezet op Dembele. Overtreding uiteindelijk wordt omver geduwd. Ter hoogte van de midden. En André Komers heeft de vrije trap genomen. Bal naar Rakitic. Dan gaat het naar de middencirkel. Is het om Titi Opening linkerkant van het veld. Jordi Alba zit al halverwege de helft van de Italianen. De Bal terug naar André Gomez. Ja, Barcelona gaat nu in die laatste 2,5 minuut natuurlijk drukken. Lange ballen spelen. Waar is bijvoorbeeld Suarez? Die glijdt uit op de rand van het Roma strafschopgebied. Afvallende bal voor Messi. Jordi Alba punt strafschroepgebied. Linkerkant geen overtreding van Florenzi. Messi loopt door en dan voor het doel. Een uh, spits Alcácer. Maar er is een sliding bij Roma. Die ervoor zorgt dat die bal uiteindelijk niet bij Alcácer terechtkomt. En zo uh, wel een hoekschop. Maar niet uh, meer dan dat. Het is uh, de man van de goal. De derde wel te verstaan. Maar Nolas die naar de bal toeglijdt. Barcelona, minder dan twee minuten. Neemt uh, die hoekschop. Wordt uh, weggekopt uh, door De Rossi halverwege de helft van de Romeinen over de zijlijn. Snel ingegooid door Rakitic. Gaat uh, nog uh, een aanvaller uh, komen bij Barcelona. Dat is, uh, ik kan het niet eens uh, goed zien wie erbij gaat komen. Maakt ook niet uit. Staat toch niet binnen de lijnen. Achterin balbezit. Althans, dat is in de middencirkel bij Sergi Roberto. Sergi Roberto kijkt dus, paast in naar Gerard Piqué. Die zich voorin heeft gemeld. Geen fijne kaats. El-Sherawi gaat jagen. Doet dat op Dembele. Overgenomen door De Rossi. We zitten Bijna bij de middenlijn. Publiek wordt bijkans gek, Maar het is nog een lange weg naar het doel van Ter Stegen. Het is een lange weg. Maar nu komen ze wel in de buurt. Maar ontbreekt het aan de eindpaas naar El Sharawi. Lange bal naar Piqué. Bal gaat wat verder naar de rechterkant. Naar Lionel Messi. Het is 2 tegen 2. voor het doel van Roma. Bal achterin naar Suarez. Maar die schiet hem aan tegen Fazio. Die ontsnapt overigens nog een keer aan een tweede gele kaart. Na stevige overtreding. Al een tijdje terug. Dit was een uh, moment om het te doen voor Barcelona. Maar de Spanjaarden laten het na omdat er dus net een been tussen zit. Weer een bal hoog ingebracht met de torso neergelegd. Het is de torso van Alcácer. Dan heeft Roma heel veel mensen in het eigen strafschopgebied. Dan is het uiteindelijk Kolarov die de bal over de zijlijn schiet. Als we al in de extra tijd zitten van dit duel in het stadio Olympico. Ja, het is toch wel lekker hè, dat er eens een ploeg is die kan verrassen. Dit is een uh, ploeg die altijd in de subtop meedraait, Roma. Maar je kunt toch zeggen als je nu een rondje verder gaat. Dat je echt meedraait in de top in de halve finales van de Champions League. Het is nog niet voorbij. We gaan over een paar tellen zien hoeveel extra tijd erbij gaat komen. Het bord van de vierde man moet nu de lucht ingaan. Aan de rechterkant Rakitic. Hoge bal. Geen probleem voor de keeper, voor Becker. Dan zitten we inmiddels in de extra tijd. En uh, moeten we nog eens gaan kijken. Of uh, ook in beeld komt te staan. Of dat er een uh, shot komt van de vierde man. Hoeveel extra tijd er uiteindelijk gaat bijkomen. Want dat is wel belangrijk. Roma zal nog even stand moeten houden. En dat uh, doet het nog goed. Ha, het is mooi om te zien. Ze staan arm in arm. Schouder aan schouder bij uh, de bank van Roma. Met uh, Nijn Onder meer basisspeler, maar eruit gehaald voor El Sharawi. Vol op de aanval gespeeld door Roma. En dat, is, uh, dat heeft zich uitbetaald. Vier minuten krijgen we erbij. Daarvan is er eentje over een tel of tien verstreken. Drie minuten dus nog voor één goal van Barcelona om door te gaan. Anders is de sensatie in Rome een feit. NTO Radio 1. Dit is één minuut over half elf. Jan van der Putten met het NOS Nieuws. Facebook-topman Mark Zuckerberg is de hoorzitting van de Senaat... begonnen met excuses over het privacy-schandaal... en het delen van data met Cambridge Analytica, zei hij. Het was mijn fout en het spijt me. De Tweede Kamer stemt in met de aanpassingen van de nieuwe inlichtingenwet. Naast de coalitiepartijen lijken in elk geval ook GroenLinks, PvdA en SGP... het eens te zijn met de veranderingen. Air France-KLM en EasyJet zijn eh, samen met investeringsmaatschappij Cerberus... geïnteresseerd in overname van de failliete Italiaanse maatschappij Alitalia. Dat zeggen tenminste bronnen tegen persbureau Bloomberg. En Nederland moet Syrië vragen om uitlevering van een Nederlandse vrouw. Dat heeft de rechtbank in Rotterdam bepaald. De vrouw van 23 wordt verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Ja. Ben ik er doorheen? Ja. Nou, doei. Ik denk dat ik maar ga. Ja, normaal krijgen ze een mooi puppetje aan het eind. Maar uh, nu voor niet. Goed, we gaan nog even naar Rachna, want we willen weten natuurlijk of Barcelona wel of niet wordt uitgeschakeld rachtnaar. De kans is groot. We zitten halverwege de extra tijd. Vier minuten, zoals ik zojuist zei. Erbij opgeteld nog twee te gaan. 3-0. Dat is genoeg voor Roma. Bezorgde blik, wat heet bij Valverde. Die voor zijn dugout staat. De dugout van Barcelona. Twee handen in de zij. 3-0 is de stand. Under was zojuist nog bijna weg voor nummer 4. Maar die nam de bal niet goed mee. En nu Zeko gaat handig liggen in het duel met Gerard Piqué. De man die de strafschop veroorzaakte... De Rossi schoot hem erin. En daarna was er dus Manolas met het doelpunt. De Zeko gaat liggen zo halverwege de helft van Barcelona aan de linkerkant van het veld. Het is afgelopen overigens in Engeland bij City tegen Liverpool. Liverpool wint daar. En dan moet je acht jaar terug in de tijd om drie nederlagen voor Manchester City tegen te komen. Op rij in alle competities. En dat is nu dus een keer gebeurd. Trainer weggestuurd. Bak ellende. Afgelopen weekend geen landskampioen. Ik zeg het even omdat we wachten op de trap van de Rossi. Roma heeft de bal. Gaat tijdrekken bij de hoekvlag met Under. Ze hebben iets aan het wankelen gebracht bij Roma. Maar gaat het zometeen compleet, maar dan ook compleet omverduwen. Barcelona wordt omvergeduwd door Roma. Laatste minuut van de extra tijd. En de Spanjaarden zijn er ook niet of nauwelijks bij in de buurt geweest. Want als er een kans was om te schieten, dan zat er steeds wel een been tussen. En waren het wel pogingen een beetje vanaf de zijkant. Bal op het hoofd van Costas Manolas in de as van het een overtreding op uh, Suarez. Maar Suarez heeft, denk ik, de eerste overtreding gemaakt. Hij staat, denk ik, buitenspel bij de hoge bal van Rakitic. Dat hij vervolgens omver wordt gekegeld. Dat maakt niet zoveel meer uit. Scheidsrechter Clement Turpin, goede scheidsrechter uit Frankrijk. Geeft dus de vrije trap aan Roma. Ze kunnen het niet geloven dat het echt gaat gebeuren. Wie. Had dit verwacht. 4-1 in Spanje. En dan gaat het mis met een 3-0. Ze strikken de tassen nog eens recht. De bestuurders en de notabelen in Rome van Roma. Want het is over twee tellen voorbij. Duwen, duwen. Het wankelde en het gaat compleet omver. Barcelona ligt eruit in de kwartfinales van de Champions League. Sensationeel, onverwacht. Onverwacht knap. En ze gaan helemaal, maar dan ook compleet uit hun dak. Wat was er aan de hand met bijvoorbeeld Messi? Wat was er aan de hand met Suarez en al die andere sterren? Maar ja, stiekem is het wel zo dat het mooi is dat er weer eens een ploeg bij zit die je niet verwacht. En Roma meldt zich bij de laatste vier in de Champions League. Het zal nog rustig, of nog lang onrustig zijn in Rome. Zeker ook in de vuur. Ja, ik wil nog zeggen, het zal lang rustig zijn in Rome. Doelpunten maken die het allemaal voor elkaar maakten was Manolas. Yes. <laughs> Dank je wel, Rachnaar. Wat gebeurt er als je een terminaal zieke en een suïcidale jongere... met elkaar in gesprek laat gaan? Dat is uh, morgen te zien. Vanaf morgen in het EO-programma strijd op uh, NPO3. Het is een driedelig programma waarin de jongeren in gesprek gaan... over onder over andere toekomst, leven en dood. Twee van die jongeren zijn hier in de studio. Charissa en Remy, hele goede avond. Goede avond. Fijn dat jullie wilden komen. Uh, Mooi in koor antwoord ja. jullie. <laughs> dat gaat al heel goed. Um, het, is, uh, het is natuurlijk een zwaar onderwerp. Maar uh, laten, we, laten we gewoon kijken uh, of we daar een normaal gesprek over komen kunnen voelen, want zo gaat het in de serie ook. Hè? Ja. Je hebt ja. het en, en daar heb je elke dag mee te maken. Dus je maar, kunt er maar, altijd zwaar maar, over doen. Maar dat doen Ze antwoorden net in koor, alsof ze uh, heel goed op elkaar ingespeeld zijn, maar volgens mij hebben jullie elkaar helemaal nooit gezien. Nee, we hebben elkaar wel? net. Uh, een kwartier overlug, geleden. Ja, ja, ja, voor het eerst het. Ja. Ja. Je, je kent elkaar van de aflevering. Want jullie ja. hebben hem al ja. gezien, ja. neem ik aan. En in de aflevering ben je dus gekoppeld aan een maatje. Maar jullie hadden allebei voor de duidelijkheid een ander maatje. Yes. Yes. Uh, eventjes om te inventariseren. Charissa, jij bent lichamelijk ziek. Ja, uh, je hebt een soort, uh, iets wat lijkt op ALS. Ja, het broertje van ALS heb ik. Een broertje van ALS. Uh, hoe gaat het nu met je? Um, ik ben nu uh, redelijk stabiel, gelukkig. Mijn benen die zijn wel iets achteruit gegaan in het uh, jaar van de opname en mijn arm ook. Maar voor nu ben ik inderdaad gewoon lekker stabiel. En uh, heb ik zelfs zoiets van: uh, zolang ik stabiel ben, gaat prima. En uh, ben ik zelfs weer begonnen met werken. Dus, uh, ja, Je kan weer ook net vrolijk binnenlopen. Ja. Uh, <laughs> maar even duidelijk, bij jouw ziektebeeld, de, uiteindelijk het vooruitzicht is dat je langzaam verlamd zult raken. Ja, ik ga uiteindelijk inderdaad. Ja, mijn zenuwen zeg maar, die sterven langzaam af, waardoor ik dus inderdaad verlamd raak. En uiteindelijk stoppen ook mijn ademhalingsspieren ermee. Dus hoorde ik eindelijk, eindelijk toch overlijden. En de termijn die daar aanhangt, is die onduidelijk? Of? Um, nou, ze hebben mij toen met mijn diagnose de termijn van 7 tot 10 jaar gegeven. En ja, dan heb ik nu 4 jaar met diagnose, waarvan ik dan nu dan ook een jaar stabiel ben. Ja. Alleen het nadeel was wel wat zou ook elk moment weer in kunnen gaan. En dan ja, is het maar weer afwachten of van. Hoe snel gaat het dan? En dus als je goed voelt voel je goed, ja. en, en, en die donkere wonk die hangt ergens, en je hoopt dat die uh, nog even ver weg blijft. Ja, misschien nog een beetje te naïef dat ik er ook niet te veel aan wil denken eigenlijk. Want ik heb nu zoiets van, ja, ik, uh, ik wil gewoon mijn toekomst leven zoals iedereen eigenlijk naar de toekomst kijkt. Maar toch in je achterhoofd ja, weet je gewoon eigenlijk van sommige dingen, ja, die maak ik gewoon niet mee. Ja, en Remy, jij bent lichamelijk oké. Okay. Ik ben lichamelijk vrij oké, okay, zeker nog topfit. Ja, ik ben... Zwaar getraind? Ja. Ja, ik je mag niet klagen. Nee, ik top, weer uit. Maar jij hebt dan weer een mentaal probleem, en geestelijk probleem. Ja, zo kun je het stellen. Ja. Ik, ik kamp al behoorlijke tijd met uh, depressie en verslaving eigenlijk. Kort ja. samengevat. Ja. En uh, jullie hebben je opgegeven om het... Uh, uh, uh, uh, jullie komen elkaar dan tegen. Jullie dan niet uh, elkaar, maar uh, anderen. Maar wel in dezelfde situatie. Yes. Um, waarom heb je je opgegeven voor dit uh, programma? Um, nou, Dat is bij mij nogal uh, een verhaal op zich... Um, het was ergens in 2016, uh, begin 2016. En toen zat ik zelf in een hele, hele, hele donkere periode. Vol met gebruik, uh, drugsgebruik en depressie. Suicidaal? Yes, yes. Uh, als de neten. Uh, ik zat toen op mijn kamer waar ik destijds woonde. Uh, het was 12 uur s'nachts. Uh, zwaar onder invloed. Uh, suicidaal. Ik uh, zat te klooien met een uh, riem om te kijken of ik mezelf kon verhangen op een of andere manier. En ergens in die waas van drugs en destructie had ik een, uh, ja, even een helder moment. En dacht ik van, goh, misschien is het goed om even iemand te spreken of zo. Hè? Misschien even uit mijn hoofd. Lijkt me op zich een goed moment, ja. Ja, ja, ja. ik weet ook niet hoe of wat, maar ik weet dat dat moment in ieder geval was. Godzijdank. Uh, en ik wist dat 1 in 3 bestond. De, de, de, dat is een telefoonnummer waar je naartoe kunt bellen voor, om te praten over suicide. Uh, en ik wist dat dat telefoonnummer er was. Dus ik was eerst naar de site gegaan daarvan. Uh, en op die site van 1 en 3 daar stond een oproep van: wij zoeken mensen met psychische klachten voor een programma. En ik, mijn vage waas dacht ik: oh hé, hey, daar ga ik daar naartoe bellen. Dus dat was eigenlijk mijn eerste contact met uh, de makers van het programma. Maar die belde dus op het moment dat jij zelf, uh, op het moment dat, ja. ik, dat je onder de druk zat en echt van je ja. leven afviel. Het is een beetje een bizar verhaal, maar dat geeft eigenlijk ook aan hoe ver weg ik op dat moment was. En toe hoe reageerde diegene aan de lijn ook? Ja, nou, <laughs> nou dat, weet, dat weet ik dan ook nog wel. Uh, ik, ik legde dus een beetje uit van ja, ja, dit, dat. En ik zag jullie op de site 1 en 3 staan, want ik wilde eerst 1 en 3 bellen. Ze schrok heel erg van, oh, maar gaat het wel dan? Ja. En ik van, ja, ja, ja, ja, nee, gaat het wel. Gaan. <lacht> ja, het is echt een bizarre woorden gewoon. Um, maar goed, dat, dat is wel hoe het dan gaat. Uh, uh, en, en vervolgens heb ik twee uur met, uh, met die vrouw uh, gesproken. En, maar goed, daar gingen nog wat maanden overheen. Want het programma stond toen nog helemaal in de kinderschoenen. Het was voor mij ook nog onduidelijk waar het programma eigenlijk echt over zou gaan. In die maanden die daarop volgden, gingen we mij echt gigantisch bergen afwaarts. Uh, ik eindigde uiteindelijk ook in een uh, uh, uh, crisisopname. Uh, en nadat ik van die opname terugkwam, nadat ik met ons slag was gegaan, toen probeerde ik zelf mijn leven weer een beetje op te pakken. Ik wilde mijn studie weer oppakken. En toen had ik ook de eerste afspraken met de programmamakers. En toen kreeg ik ook te horen wat het hele idee van het programma was eigenlijk. Mm -hmm. He, de, de, dat je werd gekoppeld aan iemand die terminal ziek was. En toen begon ik zelf heel erg te twijfelen. Van wil ik hier eigenlijk wel aan deelnemen? Wil ik mij zo kwetsbaar? Opstellen. Ja. ja, dat lijkt me spannend. Ja. Dat je ermee kampt en dat mensen misschien in je omgeving dat weten... is één, maar dat je dat voor een camera vertelt en ja, nou, precies je er allemaal naar gaat kijken... je weet het niet. Ja, en dan denk je alleen al aan uh, weet ik wat, je medestudenten, je docenten... maar ook je toekomstige werkgever, je collega's. Uh, straks, ja, Als je aan zo'n programma meedoet, dan weten ineens heel veel mensen... die weten dat. Ja. En, uh, maar ja, de overweging om het niet te doen voor mij was schaamte. Van, ik, wil niet dat andere, ik heb bang wat andere mensen ervan vinden... Wat zij, uh, hoe ze naar me zullen kijken... Ja, maar dat is het hele idee van het programma... He, om, om juist dat taboe te doorbreken. Dus ik kon het voor mezelf niet verantwoorden om niet mee te doen... omdat ik bang ben wat mensen ervan vinden. Ik, ik wil juist een bijdrage leveren aan he, het doorbreken van het taboe. Dus toen had ik zoiets van, ja, Remy, jammer dan. Je doet het gewoon. Even de vraag, ik kan voorstellen dat het bij sommige luisteraars opkomt... dus daarom stel ik hem ook, als ik jou zo... Zie als mensen jou op de webcam nu zien. Je bent een, uh, je bent een, een knappe jongeman. Je bent goed gebouwd. Je hebt Dankjewel. een ontzettende vlotte babbel. Je maakt ook hele leuke uh, videofilmpjes. De, de, wat voor een trigger. Uh, ge, wat gebeurt er bij jou op het moment dat je langzaam afdaalt in, in die crisis? Heb, heb, kan je daar een vinger achter krijgen? Of? Uh, ja, gek, Allereerst hoe, hoe ik overkom. Ik weet ik donners goed. Ben ik me natuurlijk ontzettend van bewust. Uh, maar ja, schijnliet richt en hoeveel... Ja, gebruik je dat? Dat kan natuurlijk ook, hè? Dat je het gebruikt nou, om ik... gordijnen uh, dicht te trekken, eigenlijk. Ik, op sommige momenten wel. Het is natuurlijk ook voor een heel groot gedeelte... Ook, ook gewoon een beetje aangeleerd gedrag. Het is natuurlijk ook gewoon wie ik ben. Ik ben ook gewoon wel wat outgoing. Ik, ik ben ook wel sociaal. Um, maar ja, ik, ik, ik denk altijd aan hoeveel celebrities... of, of, of uh, cabaretiers heb je wel niet. Hè? Die, die, die kunnen je anderhalf uur lang op podium vermaken... en je als publiek lig je te van het lachen... Terwijl zij diep van binnen kapot gaan aan een of andere depressie. Dat komt zo vaak voor. Ja, maar uh, natuurlijk. Maar, maar in, in, in, in dit geval heb ik niet de indruk dat het bij jou zo is. Hoe, hoe, hoe kort je hier ook zit. En wat ik dan ook op de, he, in de afleveringen zelf heb gezien. Ja, ja ik Mo moet er ook al bij zeggen dat. Uh, kijk, zoals op dit moment. Ik zit nou niet in een depressie op dit moment. Het is gewoon nou stabiel. Ik werk. Uh, dus ik, ik ben nou niet zwaar depressief op dit moment. Maar. Uh, en tijdens de opname van, van, uh, van het programma was Het ook niet het is, ik, ik of ik was ook voor een heel groot gedeelte ook met name met die dagboekkameropnames uh, ook al vaak regelmatig onder invloed, dus dat vertekent het beeld ook. Um, op het moment dat ik echt zwaar depressief ben, ja, eigenlijk dan trek ik me terug, dan is er eigenlijk wil ik gewoon geen contact, dus dan, dan ben ja. ik er ook niet, dan verdwijn ik uit beeld. Ja, maar zoiets dus, ontstaat is dus langzaam. Maar het is niet zo ja, dat er een schakelaar omgaat. Nee nee nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, bij mij, het, het, het sluipt er langzaam in. Het is inderdaad een. een, een Dingen gaan niet lekker en ik negeer die dingen. Bijvoorbeeld ja, uh, stress, spanning of gebeurtenissen. Maar het kunnen ook gedachten zijn die een loopje met me nemen. En daar gaat wat tijd overheen en dat gaat van kwaad tot erger. Dus het is niet dat ik uh, s ochtends wakker word en ineens is die ontslag. Oh, nee, wel. maar je vond het programma dus zo van nou wie weet wat het me kan brengen. Uh, uit, uit een soort wanhoop waar je in zat, 1 uh, en 3 uh, programma, wie, wie weet... Ja, en ook omdat uh, die, die depressieve periode die ik de afgelopen jaar heb gehad... was voor mij niet onbekend. Die had ik ja. enkele jaren daarvoor, heb ik die ook gehad. Uh, dus ik wist, uh, dit is iets wat ik ken en wat, wat er gewoon is. En het idee van het programma van, uh, dat het erover kan gaan... En, en die dialoog aangaan, ja, dat... Daar was je voor. Ja, absoluut. Jerissa, waarom gaf jij je op? Um, nou, bij mij ging het eigenlijk ook uh, heel apart. Ik heb mezelf eigenlijk niet opgegeven. Want een uh, vriendin van mij die had mij opgegeven voor uh, BNN Over Mijn Lijk. Mm -hmm. Daar zochten ze toen mensen voor. En uh, toen ben ik met de redactie in gesprek gegaan voor eigenlijk Over Mijn Lijk. En na de hand kwamen ze eigenlijk van... Jo, Charisse, we zijn bezig met een ander programma. En uh, met jouw achtergrond eigenlijk en hoe jij in het leven staat nu... vinden wij jou heel erg goed voor een nieuw programma. En dat is twee strijd. Zou je daar misschien aan mee willen doen? En ja, eigenlijk juist het hele concept van iemand die depressief en suicidaal is... en die dood wil, dat je die misschien weer een beetje ja, beter kan begrijpen. En uh, misschien ja, leukere momenten laten zien van het leven. Want ja, ik kijk ook wel naar de dood, maar ik hou wel alles uit mijn leven. En... Ja. Nou ja, want ik kan me zelfs voorstellen uh, dat, je, dat, je, dat er misschien een bepaalde irritatie komt. Dat je denkt, ja, iemand anders wil van zijn leven. Of hallo, ik zou willen dat ik het leven, he, dat, dat ik nog uh, 50, 60 jaar had... Nou ja, echt irritatie is het niet. Wel verdriet, dat wel. Dat je wel echt denkt van, joh, uh, ja, mijn match was dan Doreen. En Doreen is al 16 jaar depressief. En het is ook wel, dat zie je in de serie ook, maar ze is ook wel echt zit heel erg diep. En ja, ik vond het af en toe ook wel lastig om een beetje echt dan ook dat contact met haar te hebben. Want op een gegeven moment, naarmate ik haar beter leerde kennen kon je ook tegen haar praten. Maar dan zie je ineens een hele waas voor de ogen komen. En dan is ze ook gewoon weg. En niks komt meer door. En... Zullen we even luisteren? We hebben een fragmentje van, uh, van, van jou. Ook naarleiding uh, naleiding van uh, Doreen. Hè? Dat was ja. jou, jouw maatje. Die, die reflecteert op jullie eerste gesprek. Yes. Ik vond het ook lastig om te merken. dat zij Toen ze zei dat ze nog ongeveer tien jaar te gaan heeft. Dat eerst wat ik dacht... Oh, wat is dat nog lang? Dat ik weet dat voor haar heel Kort is en heel heftig is om dat te weten, maar als ik zou nog tien jaar zou moeten, dan zou ik gewoon niet volhouden. Ja, dat is wel een hele andere kijk op de zaak. Ja, die had jij niet verwacht, denk ik. Nee, absoluut niet. En het, uh, hetgene wat me ook echt het meest raakt, eigenlijk in de, hetgene wat ze het meest tegen mij is bijgebleven, is dat zij tegenover mij zit in onze ontmoeting. Gewoon lekker vrolijk, we zijn grapjes aan het maken, we zijn aan het lachen en. Ik stel haar eigenlijk dan de vraag van... joh, uh, als er nu hier om de hoek een arts zou staan met een spuitje... en als ze jou dat spuitje zou geven, zou je gewoon per direct hup, zou het klaar zijn. Wat zou je nu doen? Ja, zegt ze toch, ja, sorry, maar dan zou ik nu naar die arts lopen... en zou ik dat spuitje nemen. Ja. En dan denk ik, wauw, je zit hier lachend voor me. Je bent zo'n mooie, jonge, krachtige vrouw, weet je. En Hoe je kan, kan je zoveel... zo verlangen naar de dood? Ja, je hebt zoveel moois in het leven en ja. je kan nog zoveel meer... Remy, hoe kun jij dat uit? Ja, dat is natuurlijk ook weer per persoon verschillend, dat neem ik aan. Maar ja. herken je dat, zoiets van dat? Dat het juist een soort. Ja, dat je daarna kunt verlangen? Of dat je. Nou, laat het alsjeblieft gebeuren. Ja, het, het is wat je zegt. Het is natuurlijk per persoon verschillend. Hè. Het is, um, en. Moest het bij jou? Ja, ik, ik heb nooit echt naar de dood verlangd. Ik, mijn instinct zegt gewoon: we willen leven, Remy. Mm -hmm. um, het is meer dat. dat uh, als de wanhoop gewoon zo groot wordt... als je denkt, uh, wanneer ik denk van... ik kan het leven echt niet aan... en dat gaat niet van de een op de andere dag... Ja, dan begint langzaam maar zeker uh, uh, de dood... steeds meer een potentiële optie te worden. Hè. Eerst dan zoek ik mijn hel in middelen. Ja, en die werken op een gegeven moment ook niet meer. En, en, ja, en wat blijft er dan nog over? Want je denkt op dat moment van... ja, maar niks helpt. Niks helpt. Het maakt niet uit. Therapie, uh, whatever, uh, erover praten. Het helpt allemaal niet. Dus het zou een soort verlossing zijn dan? Ja... Ja, dat eigenlijk. Het is de, de, de, de, de pijn die je, zeg maar, voelt. Het klinkt een beetje dramatisch, maar zo is het wel. Die, die is. Die, die kan zo heftig worden en zo intens... dat, je, dat die gewoon echt ondraaglijk wordt. Ja. We, hebben, we hebben ook een uh, fragment natuurlijk van jou even uh, tevoorschijn getoverd... uit die aflevering van morgen. Een ja. uh, fragment waarin we Erik horen. Uh, dat is jouw, uh, maatje, yes. in, de, in, in, de, in, in Tweestrijd. Uh, en jou dus. Erik heeft net verteld dat hij kanker heeft... en ook best bang is voor de dood. En dan vertelt hij dit. Uh, ik heb ook altijd gezegd, van, het maakt me niet uit hoeveel pijn ik ga lijden Ik ga door tot het bittere ja. eind, weet je hoor. Ik wil gewoon voor mijn zoon en voor mijn vrouw uh, wil ik gewoon zo lang mogelijk te kunnen zijn. En sta jij anders in het leven dan uh, nu dan voorheen? Of hoe, hoe was zij als... Een was ik eigenlijk. Een Ja, een beetje wel. Ik was altijd aan het zeuren over hele kleine dingen die me niet zinde, zeg maar. Dat er was niet was gedaan of zo, ja, weet je ja, wel. Ja, okay. En nu denk ik zoiets van, ja, waar gaat het over, weet je wel? Uh, ik vind wel, ja, je moet gewoon echt wel genieten van... elk klein dingetje wat er is, eigenlijk. Ja. En vervolgens vertel je, daarna, dat het je enorm raakt. In hetzelfde gesprek weet hij ook enorm te raken. Ik zeg van, oh, wat verwoord je dat mooi. En je wordt er nog, hè, dat zien we ook, ook geëmotioneerd van... En dan begrijp ik later uh, dat jij eigenlijk uh, niet anders bent gaan denken door twee strijd. Dat, dat, dat ruimt zich niet met mijn kaar, denk ik dan. Ja, maar dat, het hele concept van twee strijd is ook niet per se om, om de deelnemers uh, anders te laten denken, zeg maar. Want het is. Uh... Maar het kan wel gebeuren. Ja, maar waarover zou ik dan anders moeten gaan denken? Want het is niet dat, uh, dat ik het programma ingestapt met het idee van de dood is een goed iets of, of of suicide moet een optie zijn, zeg maar. Het is voor mij vind ik het net zo, is het net zo min een optie als dat het voor een ander voor Erik zou moeten zijn, zeg maar. Ik, ik het, het is een hele slechte optie die, wat eigenlijk gewoon geen optie zou moeten zijn. Jouw problemen zijn er niet minder door geworden. Um, en je hebt ook geen andere kijk doorgekregen. Nou, mijn kijk is nooit veranderd. Mijn, mijn, mijn verlangen was om. Uh, uh, me draai te vinden in het leven zeg maar en uh, uh, mijn mijn mijn verlangen was om, om clean te zijn om niet geen drugs te gebruiken om uh, studie af te maken om een baan te vinden om gewoon een tevreden leven te leiden ja uh, maar omdat dat steeds leek te mislukken daardoor word ik dan wanhopig uh, maar het, wat ik net al zei uiteindelijk wil ik gewoon wil ik ook gewoon leven en uh, het, het beste uit mijn leven halen en dat is uiteindelijk lukt me wel steeds beter ik ben nu zoveel verder dan dat ik ten tijde van uh, het programma was hm. uh, en natuurlijk heeft het programma in zoverre daar aan bijgedragen doordat ik de dialoog ben aangegaan, doordat ik er zelf ook meer openheid over heb gegeven. Ja. Dus uh, dat absoluut. Maar laat duidelijk zijn, dat mijn, ja, mijn visie het is niet dat ik, ik niet suicide verheerlijk of zo verre van. A absoluut niet. Nee. Die, die gedachten die, die overkomen je ook. Ja. En dat is natuurlijk ook interessant, cherissen. Uh, want kijk, mensen, als je terminaal ziek bent, dan weet iedereen: daar heb je geen keuze in. Dat, dat overkomt je en dan, daar doe je niks aan. Je kunt hoogstens proberen het zo lang mogelijk vol te houden. Ja, oh. um, maar mensen zoals uh, Remy, of in jouw geval Dorine, waar jij gekoppeld was. Ja, daar verschillende meningen wel eens over. De een zegt, ja, dat overkomt je. Het is geestelijk, maar ook dat is een ziekte. En de ander denkt, nou, dan dus zetten ze een knop om en dan gaan ze, even, gaan ze even vrolijk doen. Ja, nou ja, ik heb het woordje de knop ook wel gebruikt bij Doreen, moet ik zeggen hoor. Maar dan meer in de zin van, ja, we moeten inderdaad die knop vinden... waardoor je weer langzaamaan die stapjes kan nemen om te genieten. Want ja, ik snap ook wel dat het moeilijk is, maar ik merk ook dat het ja Mensen staan niet van de een op de andere dag ineens op van... joh, hey, uh, ik ga mezelf ineens even van kant maken en uh, mijn leven is kut. En, uh, nee, ik merk wel dat er echt heel veel vaak een achterliggend probleem wel is. Net zoals wat Remy zegt. Uh, bij hem is het gewoon dat hij wel wil, maar hij faalt keer op keer. Ja. Na drie keer uh, op, je, uh, op je plaat gaan, dan denk je ook van... nou weet je wat, ik, ik stap de vierde keer niet meer op, want ik ga toch wel weer. Ja. Ja. Mag, ja. Ik daar, mag ik daar wat op aanvullen? Kort, ja. Ik denk dat de gedachten mogen er gewoon zijn, zeg maar. En het gaat erom wat je er vervolgens mee doet. Kijk, die suicidegedachten, die overkomen je. Dat is, dat, dat, je kan er raarste dingen denken, maar het gaat er vervolgens om... hoe handel je, je erna of pak je het op, zeg maar. Ga je dus, denk je van, oké, okay, ik moet dan nou met mezelf aan de slag. Ik denk dat dat is vooral belangrijk. Daar ja. Ja. Nou, ben ik wel benieuwd in, Ben. Want als je, er is natuurlijk een beetje een taboe uh, over zelfmoordgedachtes... Uh, wat is een manier, hè, want zoals Robert net zegt... Nou ja, als je naar je kijkdreemers hier gewoon een, een spontane vent... Uh, wat zijn manieren waarop je het misschien kan merken aan je omgeving... en waarop je ernaar daarna kan vragen? Of het is dus niet even zomaar een vraag natuurlijk, die aan iemand stelt van... joh, kamp je wel eens met zelfmoordgedachtes? Nee. Uh, heb jij erover na gedacht, Jerissa? Uh, ja, ik merk wel dat mensen zich heel vaak toch wel een beetje gaan afsluiten... of uh, aan die hele kleine dingetjes, dat je het merkt... bijvoorbeeld dat ze geen moeite meer doen om de gordijn echt open te doen... of. Uh, dat je gewoon merkt dat ze een beetje afwezig zijn. Als je leuke dingen aan het doen bent. En dat je echt moet vragen eigenlijk. Van joh, vind je het wel leuk? Weet je? Dat zijn de kleinste dingetjes waar het vaak wel een beetje mee begint. Ja, en je moet dan, opmerkzaam zijn. Ja, dat wel. Tenzij iemand inderdaad op een gegeven moment ja, toch wel durft. En dat je echt kan vragen van joh, uh, hoe is het? en ja. Echt durven vragen hoe is het? Want iedereen vraagt inderdaad van ja, hey, hoe gaat het met je? En iedereen zegt altijd goed. Maar vraag eens ook een keer van oké, okay, weet je. En nou een keertje echt. Ja, hm. ja. Omdat je denkt van, het gaat helemaal niet goed. Nee, nou, maar mensen vragen nooit door. Nee. Nee. Ja. Nou ja, en, want Remi zegt, nou, ik ben er niet anders gaan denken. Maar heb je iets geleerd van de levenslust? Van in jouw geval Erik, hè? bij Cherissa was het zo geloof ik... je hoorde dat je ziek was en drie maanden later ben je meteen getrouwd. Hop, bats, feestje ja. en uh, we, we maken het leven zo mooi als het nog kan. Ja, bucketlist afstrepen. Ja, Is, kun je dat bedijden? Of hoe, hoe kijk je daarnaar, die, die levenslust, ik, Remi? Ik herken het eigenlijk heel erg. Want um, ondanks... Mijn problematiek wilde ik kost wat kost wat van mijn leven maken. En nog steeds. En die levenslust, uh, als je het zo kunt noemen. Heeft ervoor gezorgd dat ik eindelijk nu bijvoorbeeld wel mijn opleiding uh, heb kunnen afronden. En dat, dat je, ik... en dat je nog leeft. Ja, dat, dat ik hier nou zit. Dat ik hier met jullie ja. praat. Dat ik een programma heb uh, gedaan. Uh, ja, noem het maar op. Dat ik elke dag gewoon weer met een reden opsta. Dus... Uh, ja, ik, ik herken die levenslust. Ik denk daarin dat, dat we wat dat betreft ook niet heel erg veel verschillen. Alleen het grote verschil is, de een heeft een lichamelijke ziekte... en de andere... De geestelijke. Een ja, geestelijke. Ja, geestelijke ziekte zou het kunnen Ja, eh. Maar is, is het dus gelijk wat jullie betreft... Qua, qua, laten we zeggen, dat je geen keuze hebt? Het overkomt je? Ja, vind ik wel in ieder geval. Ja, wederom, uh, ik denk, je kan... als wat, uh, het geestelijke aspect, je kan er wel wat mee doen. Je kan er... Uh, je, uh, zoek hulp, ga erover in gesprek. Er uh, is genezing mogelijk, zullen we maar zeggen. Um, ja, Zeker. Dat, ja Zeker. Dat, dat, dat, dat weet ik niet of ik dat zo zwart-wit kan zeggen... maar de, de, er is hoop, er zijn opties in ieder geval. Ja, ja, 1 3 is dan in ieder geval... Uh, 1 yes. online is een, is een goede optie. Hebben jullie je maatjes nog teruggezien eigenlijk? Heb jij eh, eh, Erik nog, te, nog gezien? Of um, na de uitzending? De, de uitz ik uitz heb niet meer gezien. We hebben nog wel wat... Uh, Toevallig heeft hij vandaag nog even geappt. nog even heen en weer geappt. Maar we hebben elkaar na de laatste opnames niet, uh, niet meer face-to-face -face gezien, nee, nee. En jij en Dorien? Uh, ja, Doreen en ik hebben samen in Hilversum nog uh, de afleveringen teruggekeken. En uh, eigenlijk onderweg hier naartoe heb ik uh, ook nog lekker met de zit appen. En ze luistert nu als het goed is ook mee met ons. Dus, uh, Kijk, nou, de groetjes denk ik. Ja, absoluut. Doreen, I love you. <laughs> Hou je rustig. Hou je rustig. Hou je rustig. Hou je rustig. Maar morgen, dan, ja, het is natuurlijk for the world to see. Dat lijkt me spannend. Uh, zijn jullie daarmee bezig? Wie gaat er kijken? Wat, wat krijg ik voor reacties? Jerry, zo is dat bij jou? Ja, nou, hetgene waar ik wel heel erg bang voor ben eigenlijk... is uh, vooral negatieve reacties. Want ik was natuurlijk wel... ja, ik ben ongeneeslijk ziek. En zoals mensen in de documentaire ook kunnen zien... op het moment dat uh, we aan het draaien waren, was ik zwanger. Dus ja, ik heb nu wel een dochtertje van 16 maanden... met een levensperspectief van 7 tot 10 jaar... En ja, ik, uh, ja, ik weet Biede, gewoon... Dat om... is jouw levensperspectief, hè? Ja. niet van je dochtertje? Nee, gelukkig niet. Maar mensen vinden, kunnen daarover oordelen van... waarom krijg je dan een kind als je er zelf niet lang voor haar kunt zijn? Ja, precies. Ja. Ja. Ja. We hebben nog uh, 30 seconden. Wat, uh, wat verwacht jij van, uh, van de reacties? Uh, ik, ik, ik hoop vooral dat mensen ermee geholpen worden. Dat het een, uh, voor, voor sommige mensen drempelverlagend werkt. Dat, ja. dat hoop ik eigenlijk. En wat het voor jou reacties oplevert, boeien? Ja, ja, ik... Ja, ja. Ja, goed. ja nou, dat is ja, goed. een duidelijk verhaal. <laughs> uh, Morgen uh, twee strijd Hoe laat dus, eigenlijk precies? Nou, ik moet je zeggen dat ik... 21 een, uur 40. 21 uur 40, 40 hoor ik het uh, uit betrouwbare bron. Op NPO 3. Dank jullie wel. Ja, graag gedaan. Dank jullie wel. <laughs> uh, daar houden wij bij voor vandaag. Voor langs Lijn en omstreken. Maar niet natuurlijk zonder naar Diederik te gaan. Diederik, jij wil nog even terugkomen op die hoorzitting... Uh, van Zuckerberg in Washington? Ja, vanavond was de Facebook-hoorzitting in de Amerikaanse Senaat. Mark Zuckerberg, de baas van Facebook, moest zich verantwoorden... voor alle privacy-schandalen van de laatste tijd. Ik stel voor dat we even gaan luisteren naar een fragment. Ik moet er wel even bij zeggen, Zuckerberg praat op een frequentie... die je alleen kunt horen als je bent ingelogd in Facebook. Ultimately, I'm responsible for an online platform operating globally... and I'm very sorry that in our efforts to connect the world we were not able to guarantee the privacy of millions of cats that have been exposed in cat videos, cats who were falling from the stairs in a funny manner, or cats that looked into the mirror for the first time and reacted hilariously. Um, looking back, I think we should have protected the privacy of those cats a lot more than we did. Nou, dat is toch een uh, nederige Mark Zuckerberg in de Amerikaanse Senaat. Dankjewel iedereen. Goed, tot zover. Morgen zijn we er weer om half negen. U bent uitgenodigd. Tot dan. Wist u dat acht op de tien mensen al belastingaangifte hebben gedaan? Dus de kans is groot dat dit niet voor u bedoeld is. Maar. Bij deze? Toch nog een kleine herinnering voor wie nog geen aangifte heeft gedaan. Kijk goed wat wij voor u hebben ingevuld. Vul aan en verstuur uw aangifte voor 1 mei. Op belastingdienst.nl slash aangifte.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 NTO Radio 1